Tijdens een speech in de Poolse hoofdstad Warschau... zei de Amerikaanse president Biden vanavond... dat de Russische president Poetin niet aan de macht kan blijven... zonder duidelijk te maken wat hij daar precies mee bedoelde. Het Witte Huis liet na afloop van de toespraak weten... dat de VS niet uit zijn op een machtsovername in Rusland. Maar de uitspraak werd door het Kremlin wel zo opgevat. Bij een auto-ongeluk in het dorp Gaam in Brabant... is een kind van vier om het leven gekomen... In de auto zaten ook nog twee andere jonge kinderen en een vrouw. Zij raakten gewond. Het voertuig botste aan het einde van de middag door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Het onbemande ruimtevaartuig Solar Orbiter heeft vandaag het punt bereikt dat het dichtst bij de zon is. Volgens het Europees Ruimtevaartagentschap ESA is de zon nu op ongeveer 48 miljoen kilometer van de zon verwijderd. Dat is minder dan een derde van de afstand tussen de aarde en de zon. Nooit eerder kwam een door mensen gebouwd voertuig zo dichtbij. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië op de vierde plek. Zijn teamgenoot Sergio Perez pakte verrassend pole position. De kwalificatie lag langere tijd stil na een zware crash van Mick Schumacher. De Duitser zal morgen niet meedoen met de race. Lewis Hamilton viel al in het eerste deel van de kwalificatie af. Het weer vanavond en vannacht trekken vanuit het noorden wolkenvelden over het land. Het blijft wel droog. De temperatuur ligt vannacht tussen de 1 en 5 graden en lokaal kan wat mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en droog en dan zo'n 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Nightwalk.